Deze plaat hoor krijg ik toch wel zin in hoor. Firework! En die video klik is ook echt prachtig gemaakt. Moet me even kijken op YouTube. En we zijn aan het einde van het uur gekomen. Dus ik, uh, ik mag zeggen tot de volgende keer. Sowieso tot woensdag van 5 uh, tot 6, Dan daar ik weer met zee power. En volgende week gewoon weer een normale Entertainment for You. Heel erg bedankt voor het luisteren. En maak er een ontzettend leuk weekend van.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 Nederland wacht nog tot er in NAVO-verband afspraken zijn gemaakt en dat gebeurt morgen. Andere landen staan inmiddels klaar om bij te springen. Zo hebben België, Canada, Denemarken en Spanje gevechtsvliegtuigen paraat en ook stomen oorlogsschepen op naar de Libische kust. Italië beperkt zijn bijdrage voorlopig tot een commandocentrum in Napels, van waaruit alle operaties tegen Libië worden gecoördineerd.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 Deze week waren er een paar demonstraties in de Gaza-strook van Palestijnen die verzoening willen tussen Hamas en premier Abbas, die het voortzeggen heeft op de westelijke Jordaan-oever. Hamas trad hard op tegen de demonstranten en ook tegen journalisten die er verslag van deden, onder meer van de persbureaus EP en Reuters. In het kraanwater in de regio Fukushima is twee dagen geleden radioactief jodium gevonden. Volgens de Japanse regering lag de waarde boven de toegestaande norm, maar nu niet meer. Waarom dat nu pas bekend wordt gemaakt is niet duidelijk. Ook in de hoofdstad Tokio en vijf andere regio's zijn sporen in het kraanwater gevonden, maar daar is de norm nooit overschreden.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 A breach of love too far.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 En hoeveel heb je opgehaald, Trof, tromgeroffel, tromgeroffel? 20.152 euro en Kijk. 33 cent. Kijk, <laughs> 20.000 ja, euro. Ja, dat was echt fantastisch. had ik nooit gedacht. Weet. Maar uh, ja, dat is uiteindelijk gelukt. Dat is even snel uitgerekend, uh, 7 euro per kilometer. Ja, precies. Ik had al bedacht zo'n zo 4 cent per stap.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 afwisselend, ja, je, ziet, je vliegt door het boek heen. Dat ja, het echt, zijn echt verhaaltjes. Hè? Echt, verhaaltjes. Uh, heel leuk. Ja. Hey, en uh, de voorbereidingen, uh, kun je daar iets over zeggen? Je hebt er al wat over uh, gezegd. Ja, uiteindelijk dus te weinig gedaan. Ja. Ik in ieder geval en. Uh, um...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 When you get what you want but not what you need When you feel so tired but you can't sleep Stuck in rivers And the tears come streaming down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 Ik dacht, shit, vres, er is iets vreselijks aan het hand, hartanval. Ik, ik draai hem om. Zag ze een bloemetje of zag ze een beestje. En dan zag ze met de camera helemaal. Oh. Nou, dat heb ik vier, vijf keer uh, laten gebeuren. Toen, Toen dacht ik niet. bij de zesde schreeuwen van nou, je bekijkt, maar ik loop gewoon rustig door en je haalt ik hem maar weer je in. Alweer, ja, precies. Ik werd er echt helemaal uh, hartverzakkingen een van. Uh. Ik dacht dat je heel wat gewend was, Richard. Maar. Oh.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 ben je ook langs gelopen, als het goed is. Dat is toch dat, uh, die je, enorme ruïne. Met, ja, precies, met die boog waar, je, die, weg, uh, waar die weg onder ja, die, door die loopt. weg. loopt. Ja, precies, waar de weg onder doorloopt, loopt, ja, inderdaad. Ik ben daar ben blijven slapen. Tien jaar geleden hoe kon je daar nog niet slapen. Echt waar? Ja. Oké, okay, nou, ze hebben daar nu dus twaalf uh, bedden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 Gravity are places that hold if ever there was someone to keep me at home, it would be you everyone I come across and came.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 Marlies, ja, Mario. Dat, dat was ook het moment van de rats, wat je in de eerste instantie vertelde, want je zei van de, er is één moment uh, dat ik in mijn rats zat. Nee, nee, nee, dat ik in de rats zat was dat ik bij een uh, dorpje aankwam met één hostel, en dat dat hostel compleet uh, bezet bleek te zijn door een school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 Altijd terug Nou, lieve mensen, het, is, uh, het zit er alweer op, helaas. Uh, Marlies, ik wil je ontzettend bedanken voor uh, nou, je bent echt een hele leuke, spontane meid. Hè, ik, Dat is, uh... Uh, ik heb genoten van deze uitzending. <laughs> Dank jullie wel. Het <laughs> is erg op, leuk om hier te zijn. Ja, lekker op je stoel zit je te lachen en uh, helemaal in je element. Uh, yeah. Als de uitzending drie uur was geweest, dan had je nog uh, geen enkel probleem. Maar uh, <laughs> ja. ja. en Ik bedoel, als je helemaal naar compostelle uh, gelopen bent, dan is van uitzending Dat natuurlijk. <laughs>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 En de Rob hoe is het voor jou, zou jij er zin in hebben? Want het is wat anders dan het fietsen ja. van je. Maar... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel heel interessant. Ja. Ik, ik ga er wel meer over lezen. Misschien dat ik jouw boek wel ga lezen. Oh, zeker weten dat, dat je mag, mijn boek gaat lezen. Leden. Dat ziet nee, nee, er nee, zo maar Dat Dan moet verkocht worden. Ik gaat nee, het eerst kopen. Ja, he? We kopen het ook natuurlijk. Hé, <laughs> hey, Mario? Ja, zeker weten. Maar of ik vier maanden lang van huis weg kan. Nou, het kan ook, je kan ook 800 kilometer doen en dan ben je anderhalve maand weg. Dat dus is nog veel, denk ik. Ja. Nou nee. oh ja, je bent stiekem ja, je al een België. Je bent al een België, als je maar 100 kilometer loopt. Ja, dus dat betreft. Nou, ik hoor toch wel positieve berichten nee, nee, aan nee, de andere kant van de tafel. Dat ik vind wel heel leuk, dus ja, waarom niet? Ja. Dus, uh. Nou, Rob, in ieder geval bedankt voor de techniek en uh, Mario voor de ondersteuning.